Uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus. En dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het lagerhuis. De radicaalrechtse nieuwkomer Reform UK wordt de tweede partij met een kwart van de stemmen. De huidige premier Rishi Soenek wordt met zijn conservatieve partij derde... maar krijgt wel veel meer zetels dan Reform UK. Dat komt door het districtenstelsel. De Tweede Kamer heeft de moties van wantrouwen tegen de PVV-ministers Faber en Klever verworpen groenlinks PVDA diende de moties in vanwege eerdere uitspraken van de ministers over omvolking en hoofddoeken. Ook de motie van wantrouwen van Denk en Partij voor de Dieren tegen het hele kabinet haalde het niet. De Partij voor de Dieren vond dat de fundamentele waarden van de rechtsstaat niet worden gerespecteerd. De Tweede Kamer gaat nu tot september met reces. Bij een schietpartij in Venlo is gisteravond iemand om het leven gekomen... Het incident gebeurde in een appartementencomplex naast het stadskantoor in Venlo. In het gebouw heeft de politie een verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Hugo de Jonge baalt dat hij niet de nieuwe burgemeester van Rotterdam is geworden. In een bericht op X zegt hij het jammer te vinden, maar feliciteert hij ook Carola Schouten... die wel door de gemeenteraad van de stad is voorgedragen als opvolger van Ahmed Taleb. Hugo de Jonge stak zijn ambities om burgemeester van Rotterdam te worden... de afgelopen tijd niet onder stoelen of banken. Eerder was hij al wethouder in de stad. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. De ochtend begint met zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Yeah. yeah.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 Tot En